met het NOS Journaal. De jeugdopleiding van voetbalclub AZ is hard en jeugdspelers worden gekleineerd. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw en NRC. De kranten hoorden verhalen over nachtelijke droppings en bootcamps... waarbij de spelers beschoten werden met paintballpistolen... en zelf kippen moesten slachten. Ook zou er sprake zijn van een streng eetregime en een afrekencultuur. Spelers en ouders zijn boos over de gang van zaken... maar durven er niks van te zeggen.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 De waarnemend gouverneur van de regio meldt dat er in de heroverde gebieden... is begonnen met het onschadelijk maken van landmijnen. Rusland claimt de stad Soetsja te hebben heroverd... maar Oekraïne heeft dit niet bevestigd. Het Oekraïnse leger zegt wel dat er veel gevochten wordt in Koersk. Het weer droog en grotendeels zonnig bij een graad of 8. Vanavond koelt het flink af. De temperatuur kan van nacht dalen tot 4 graden onder nul.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 Goed, twee duur alweer. Twee uur gaan we beginnen. Hans, en wat hebben we in twee uur al Ja, we, nou ja, eerst de goede muziek van, van Dolly. En wat, wat hoorden we net een zo vrolijk nummers? Ja, dat is een heel... Caro Emerald. Ja, ja. Ka ja K natuurlijk. Wij schuif je ook wel openzetten natuurlijk. Caro nee, Emerald, met oh, de nummer Stuck.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 En Willem Strooman komt nog langs over het uh, classic concert. wat uh, ja, morgen oh, ja. weer wordt gedaan. Nou, er, er gebeurt er dan ook in Stanford, hè? En is... ik ben wethouder cultuur, dus ik vind het allemaal wel mooi. Nou ja, het is bijna één ja. grote cultuur, uh... ja. Maar wij doen ook heel veel op dat. Ja, thing. dat ja, is ja, we, waar. Gaan, we gaan nog steeds we gaan meer doen, hè? Maar dan gaat het ook over. Nog hebben. meer, ja? Nog meer. Ja, we moeten meer doen. Oké, okay. nou, dat, dat is juist mooi. goed voor onze geest. Ja, maar ja. andere dingen als uh, nadenken over allerlei ingewikkelde dingen. Gewoon kunst maken. Uh, is ook ja. mooi dat vond ik wel mooi. Die mevrouw die er was, die zei van. Je moet. Wat, wat zit erachter, wat beleef je. Ja, ja. ja, en dan ga je erover na en dan gaan die hersenen worden schuimend, dan toch geprikkeld ja. en dan ga je ineens iets moois maken. Dus jij, jij gaat meedoen ook, begrijp Ik, ik wil er wel een keer Nee, ik heb wel besloten, oh. ik, maak, ik bouw van die bootjes, hè? Ja, ja. dat is heerlijk werk. Maar ik heb ook... Bo bomschuiten, hè, toch? toch? Ja, nee, ook, ook, ook bomschuiten en andere oh, okay. bootjes. maar ik heb ook wel getekend vroeger. Oh ja, oh, dat is goed. En, en, en, ja, je, grafie, je bent natuurlijk grafie, eigenlijk grafiekers. Dus, dus ik wij, wij moest... Wij de, wij de, meneer van der leden. Ja, en dan ja. hadden we een opdracht in de, het eerste jaar. De Gerterbach. Ja, de honderd opdrachten hadden we. Uh -huh. Van kleien tot een stuk hout. En die inspireerde ons. Dat, dat was ook zo'n mannetje. Want dan zegt hij, kijk, hier hebben jullie een stukje perplex. krijgen jullie mee? Geen een stukje van uh, Doe er maar bij 30? Het en over een week komt iedereen terug en heeft hij er wat van gemaakt. Ja. Nou, dat, ja. was ja. Ja, dat is fantastisch. En dan leuk. kwam iedereen met iets anders terug. Dus ja. je, en dan gingen we bespreken, hoe had je dat bedacht? Dus dat herkende ik het wel. Ja, ja, ja. En die creatieve geest, die moet ontwikkeld worden. Ja, ja en daarom ben je wethouder cultuur geworden. Dat Onderaard, is eigenlijk... Uh, maar je, hebt al, toch, je, he? hebt, je bent toch eigenlijk uh, uh, uh, graficus? <laughs> ja, ik ben graficus. Dus ik, ik kon ook wel wat uh, schilderen en tekenen. Precies, en, ja. uh, dus, maar het is niet allemaal digitaal. Nee, maar... begrijp ja. ik. Nou, we, we hebben hier niet uitgenodigd als uh, wethouder cultuur. Maar het nee. is leuk dat we het er even over ja, hebben. Ja, want er gebeurt een openstand. Voor de, hey, jij zei, moet er meer gebeuren op, op dat gebied? Nou ja, meer, nog meer inhoud aangeven. Dus ja. met, met gebouwde krocht. Uh, ja. Met het hdmz museum Maar ook... Ook wat, wat er, we krijgen steeds meer oudere mensen. Uh -huh. Ik denk dat het heel goed is om met ouderen ook meer met kunst ja, ja. te zijn. Die hebben trouwens ook meer tijd. Ja, jij, jij noemde net de krocht. Uh, hoe staat het er op dit moment? Ja, he, met goed, het ja, dat je zien, elke dag wordt daar gebouwd. Er ja. is een fantastisch team daar aan het werk. En het gestaagde langzaam. Ik ook elke ochtend langzaam. Wanneer gaat het open?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 Dat je dan ook kan zien, ik kan ook naar een keer naar iets leuks, iets anders doen. Ja. Ja. Of, ja, dat of is bepaalde zo. activiteiten <laughs> doen. Dat zie je trouwens in die... In maar dat in... gebeurt toch ook met jazz en dingen? Ja, oké, okay, maar het moet nog meer ontwikkeld worden. Mm -hmm. dat het, niet, het is nu erg gericht op onszelf, Zandvoorts inwonen. Maar het is juist mooi als je zo dit nu hebt.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 Uh, dat is het idee misschien. Ja, dat uh, we zijn het kijken of dat lukt. Maar ja. in ieder geval, uh, Jong Sanvoert heeft een aantal keer in de, in de raad gezegd dat, uh, de, de gebruik, dat er eigenlijk te weinig van gebruik van wordt. Ja, was. maar okay, ik heb nog nooit van Jong Zandvoert in het verleden. Er is iemand daar gezien. Maar er uh. gebeurde daarvoor heel veel. Ja, nee, dat ja. ben ik en corona heen. heeft wel een hoop stuk gemaakt. Ja, ja, maar het ja, is juist ja. ook de bedoeling dat we er meer gebruik van maken. En ja, ook dat ja. het net.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 waarin wij voorstellen die overgang mogelijk te maken. Oké, okay, en dan gaat het oude museum gaat plat, neem ik aan. Ik weet niet, daar moeten nee, we nog eens naar kijken. We, we, nee. We, we, <laughs> nee, maar dat gaat niet. zo gaat het niet direct plat dan. Nee, als, nee. als je dat zo zou zeggen, nee, want een we mooi zitten gebouw. ook met allerlei andere ontwikkelingen rond ja. accommodaties. Dus, we, dus het, het, het gebouw is al denk ik in eerste instantie best nog. Wel nee, we het. is er volgens mij is het museum.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 Ik heb het wel in mijn hoofd, hoor. Dat klinkt wat ik daar allemaal zo goed, ja. ja, ja. Maar ja goed. Want de, de zonde die komt daar heel mooi laag over. Je weet, Gertje, weet, alles wat je in je hoofd hebt, wordt niet altijd... Uh, nou, bij mij het lukt het bij niet toch niet wel wel redelijk. Ja, okay. En nou, daar zorg ik mooi. ook wel voor. Dus ja. ik probeer, probeer ook... Die, we zijn met die pleinenstudie bezig. Ja. Dus zeker als, als, als dit gaat lukken... zal in de pleinenstudie mee worden genomen... wat kunnen we nu wel meer met het ja. plein En verbinding met het raadhuisplein versterken...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 Ja, dat er zijn. En, en die liggen er natuurlijk. Ja. Die liggen nou, je laat van. het in ieder geval financieel goed achter waarschijnlijk. D ja, dat dus. zal er wel lukken. Denk. En je bent dat de langzittende wethouder in Zandvoort, hè? Op dit moment, ja. ja. ja, ja. Maar er zijn wel, volgens mij, ja, sleegs ja, en zo. Er zijn er Of Lindeman ja. en dat. Die, die ja, hebben ja, mij wel ja. overtroffen. Maar ik ben natuurlijk ook heel lang raadslid geweest. ja. Dus maar, ja. Hoe, ho ja. ho hoe lang ben je raadsplit geweest voordat je weghouder ja, bent? Volgens mij ben ik vier periodes raadsplit geweest. Om drie of vier periodes. Ja, ik ja. deed het er altijd als een uh, uit de hand gelopen hobby bij. Ja, ja, ja, ja. Ik, zeg, <laughs> en ik riep dan altijd, van: wat ga je vanavond doen? Ik zeg, ga vanavond weer naar het clubhuis. Ja. Ja. En dan ga ik naar de gemeenteraad. Ja, Word je niet een beetje moe van die politiek nee, ik, ik, ja, maar ik. Nou, jij niet, hè? want je bent nou, al ik, al positief. Nee, maar ik, ik zie het niet als politiek. Ik zie dit ook als, gewoon als een job. En ik probeer dingen te doen...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 ja, daar was je zelf ook een beetje van geschrokken, geloof ik, hè, van dat uh, bedrag. Ik, ja, ik schrik van al die bedragen, maar ik schrik... Ja, je hoeft je al niet van... zelf te betalen, dus dat klopt uh, niet uh, Nou, uiteindelijk betaal ik gelukkig mee. Ik ben Zandvoort. Ja, dus dat ik klopt. Betalen, maar ja. ik voel het wel altijd dat, dat ik het zelf moet betalen. Daarvoor... <laughs> waarom, waarom moet het nou weer 550.000 euro? Nou, kijk, er wordt, er worden, er worden, in eerste instantie worden de plannen gemaakt. De, de, de, dan worden er berekeningen gemaakt oh, wat globaal ja. En dan worden dus ge ze gefinetuned. Plus, hier zijn aanvullende eisen bijgekomen...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 Dan hadden we waarschijnlijk vorig jaar al... Ja, dat is ook zo, de snelheid. En is geld, dat geldt zomaar 10%, 10 dat, in de kosten. Ja, ik denk dat te... en, en misschien dat zo'n procedure dan net even wat sneller ja, loopt. Want het ja, ja. geld glas op alles, uh, we mogen niks meer tegenwoordig Maar We mogen al geen woningen meer bouwen. Nee, dat zal, is een maar, groot probleem natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar, uh, nee, maar ik moest wel lachen dat je zei in die vergadering van... Uh, nu kunnen we eindelijk weer het geld uitgeven. Nou ja, de, de Raad verwijt het college <laughs> dat ze... Dat, dat we te weinig geld uitgeven. Ja, ja, ja, en dat, dat, ja, ja. Nou, ik zeg, ja, maar dat ligt ook aan... hoe we met elkaar daarmee omgaan. Uh -huh. nou, en nu is er, was er ook alweer een discussie... van, ja, uh -huh. kunnen we het nu, nu weer anders doen? Ja, maar ik zeg, ja, je ja, hebt zelf stop. besloten... Ja. om het zo te doen. Ja, ja, dus dat ja, is ja. de discussie nu. Dan, maar dan, dan zou het nog meer vertraging opleveren. Ja, dan, dan, dan, dan moeten er weer... Dat was, uh, kwam van bepaalde partijen. Er zijn alweer wat vragen Ja, dat was gesteld. GroenLinks, die het ja, eigenlijk ja, op een andere ja, manier wilde. Ja, en, ja. Dan, moet het, dan moet het proces weer opnieuw Ja, nu, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Ze hebben nog wat vragen gesteld... maar ik hoop eigenlijk wel dat het uh, nu doorgaat. Het ja, ja. Dus ja. is een onderwerp wat je over hebt genomen van Martijn Hendrix. Ja.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 Uh, vinden dat de, de, de, de, de snelheid van de woningbouw zo, zo traag is. is. Ja, Want... ja, dat irriteert ik me echt maatloos. Ja, maar niet de enige denk ik. Ja, en, en, en dan lees ik vandaag dan weer in de krant dan hebben we het over die defensieindustrie die moet uitgebreid worden ja. en daar durven we dan nu gelukkig dat gaat helpen.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 maar, maar het, uh, dat doen we het gewoon. Maar nee, maar, dan geld, dan geldt dat niet al. voor Noordwijk en Katwijk en, en alle andere ook, kust, ook wel, kustplaatsen? Ook wel. Dat soort, maar ja de andere, Ik noem hem Haarlem. Uh, wij, wij werken samen met Haarlem. Heen, mm -hmm. Steden, Bloemendaal, Bevenwijk. Die, die, die hebben daar minder last van. Ja, die, die, bouwen, die bouwen zich helemaal rot in Haarlem. Ja, als je, je daar doorheen rijdt. Ja, ja, je ziet alleen maar bouwen, bouwen, bouwen. En je ziet dan ook wel die verschuiving. En ik heb ook volkshuisvesting in mijn portefeuille. En ik ben ook weer met zo'n volgens huisvestelijk programma voor de komende tien jaar bezig. Maar gelukkig hebben wij het natuurlijk wel gebouwd. Hè? Ja. Uh, ja, daar wel. ben ik heel blij om. De ja, En ja, strijder honderd ja, ja. woningen. Ja. Ja. En daarvoor de AWZI-terrein. Ja. Maar ja, Jan-Jaap de Kloet is dus nu keihard aan het knokken huh. om die decks ja, ja. ja. en, en het Heimanshof ook te krijgen. Los Terwijl wij, tevinden, ja, maar. En ik, ik heb dat project daarvoor zelf gezegd. Ik zeg, dat kan toch geen probleem zijn? Ik zeg, dat was voorheen een industrieterrein. Daar zijn we mee gestopt.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 overlooptrein Ja, parkeren. ja klopt, klopt. Dus dat is het nu nog steeds. Alleen, door het moet nu gesaneerd worden... en daardoor leggen we er een nette laag overheen... en richten we uh, uh. het netjes in. Dus, dus dat is maar daar zijn ze ook over aan het discussiëren. Ja. En, en, en nog één ander puntje. Uh, de Mariënschool. Hoe staat het daar nou mee? Ja, uh, nou, ik dat heb, duurt ook zo betekentelijk ja, lang. Dat duurt veel te lang. Maar ik heb met de uh, pre wonen gesproken. En ik heb die is hoord, eigenaar nu? Hè? Ja, die is eigenaar. Ik heb gehoord dat ze... Uh, in, Rond de zomer of net na de zomer een omgevingsvergunning gaan aanvragen. Dus het, het zit nou, nu, En je, ik zit er bovenop. Dat dus wou ik zeggen, ik, je hebt het gehoord, je moet gewoon. Uh, ja, ja, dat Dat ik nou, Bij de bij dat de, de de eerste ik uh, die, die, die portefeuille kreeg. dat ik daarover uh, in, in, in de ja. telefoon klim en is gevraagd: jongens, hoe zit het nou? Ja, Zoals, maar het duurt natuurlijk wel lang. Hè. Ik bedoel, hmm? het, het duurt veel te lang. Nee, het is allemaal veel te lang. Zoals de Maria-school is. Dat is een. Ook een. Hoe heet dat? Monument. Ja, maar ze gaan het gewoon helemaal renoveren. Goed, gaan, we we het het, die... Als het een gemeentemonument is... is het dan eenvoudiger voor de gemeente om dat aan te passen? Nee, nee ja, wel natuurlijk ten opzichte van een reismonument. Ja, precies. Ik heb zelfs een reismonument, dus mm. dat is wel ingewikkeld. Ja. Ja. Maar nee, maar dat, dat, dat, daar binnen zouden ze... Dat, dat, dat wisten ze. Mm. Daarvoor hebben ze het ook voor een, een, een helemaal niet zo veel... Ge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 He, dat is wie doet op tijd thuiskomt. Ook op Oké, Hartstikke bedankt. Er moet nog iets zijn dat je denkt van nou, dat wil ik nog even Nee, hoor, doen. nee ik heb het nog vrijezijk namens misschien. Oh, ja, en we gaan nog even, even lekker knallen. Het komende, we gaan het goed met het CDA komen als jij er nu ja, op de lijst ja, staat? Natuurlijk gaat het helemaal goed komen. Waarom niet? Er zijn altijd weer nieuwe Omdat jij het goed gedaan hebt als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 En uh, met elkaar in gesprek willen, samen willen werken. Dat is ja. heel belangrijk. Ja, je weet zeker Tot dat het niet doorgaat. Je <laughs> weet zeker dat het niet doorgaat. <laughs> okay. Tot zover de ster over het CDA. Nee, <laughs> ja. uh, hey, maar goed, uh, dankjewel, Gert-Jan. Ja, okay. uh, ja. Geniet jij ook van ja, het lekkere weer. Ja, heerlijk. En uh, we komen graag weer tegen binnenkort. Okay, dankjewel. Dan gaan we gaan weer muziek even draaien. But stop where they she's there.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 Ik hoorde, de, de hollies kan dat uh, met busstop een heerlijk jaren 60 nummer. Hè? Jij mag door naar de volgende ronde. Heerlijk. Goed, ja, uh, dat goed heb je goed gedaan, Hans. <laughs> Jij weet ook uh, wel wat, hè? Ja, ja, ja. Ik heb een klassiekers, hè? Precies. Hey. Aangeschoven is uh, Marjan Rebel. Ja, die neemt net afscheid van de wethouder Bluis. Hè? Dat was een lang... Ja, die kennen elkaar ja. natuurlijk uh, onder Dag, het... Uh, <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, welkom uh, Marjan. Dank u. Dank en waarom zit uh, Marjan hier? Ja, we gaan over de kinderkunstlijn. Over de kinderkunstlijn.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 Doen we het al 27 jaar. je oh. het, ja. Zo. ja? Maar de, de, je haalt er wel inspiratie uit waarschijnlijk, anders was je er wel een keer mee gestopt. Nee, kinderen zijn... Ja, kinderen zijn leuk om zo mee te werken, he, denk ik. En zo ja. fijn ja. om les te geven. Nee, stoppen nee. Stop er wel mee, eerder. Want kijk, van die zoekjes van uh, nou. met de met rollatertje naar de school gaan, dat gaat niet. Waarom niet? Die gaat niet, he? De hmm, toegankelijkheidsstandvoort. We zijn er druk mee bezig. Nou, totaal niet. <laughs> ja, totaal niet. Nee, dan moet ook ergens... moeten er natuurlijk Dan moet je kiezen stoppen, ja. Klar, ja. Ja. ja. Dat zou wel jammer zijn, maar waarom maak je er 30 jaar niet voor? Nou, dat kan toch wel. Nou, dat weet ik niet. Dus nee, dus is, nee. Laten we gewoon het per jaar bekijken. Vind je ja, dat ja, oké? Okay? Ja, ja, ja. ja. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, oké, okay, uh, daar kom ik voor. Um, de kinderkunstlijn heeft elk jaar een maatschappelijk thema.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 Ja. Het uh, uh, binnenhalen van de subsidie. Uh, het altijd openen. Altijd een attentiewaarde naar ons toe. Uh, het is niet niks. Om J dit door en vol te houden. Jullie zijn er natuurlijk wel heel erg uh, lang en veel mee bezig. Exact Ger. Exact. Ja. Wij zijn de bezoeken aan de scholen. Het volhouden van een contacten. Dat gaat het hele jaar door. Mm. Verjaardagen van de leraressen niet vergeten. Um, namen van de kinderen niet. Ja. En het leuke van dit werk. Want Sorry. ik ben gewoon, een, nee, maakt niet uit iedereen nee, is op ja, de hand. Het leuke van dit werk is dat je nu op school. of de kinderen worden gebracht door de ouder. En dan komt de oude binnen en die zegt... Hé, hey, rebel Jansen, wat leuk het werk. Wat 20 twintig jaar geleden we jullie hebben moeten maken. Oh, wat grappig. staat nu bij die kinderen in de slaapkamer. Grappig, ja. een, hele, een hele nieuwe generatie. Ja, het mooie is nu eigenlijk van dat het gehouden wordt in onze bibliotheek. Op Zandvoort. Kwart over twaalf de opening. Aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag de 21ste. Mm -hmm. Geopend door uh, Gert-Jan Bluis.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 Die of Annie M. G. Schmidt liedjes gaan zingen of het grote ABC lied. Leuk. Ach, leuk. Laat ons verrassen. Ja. Zijn alle 163 kinderen enthousiast uh, als, je, als je zo met ze werkt? Ja. Merk je dat? Er is geen enkele discussie dat dit een verplicht nummer is. Nee, nee, oké. Okay. Dat is wel belangrijk. Want ze krijgen natuurlijk ook een stuk uh, materiaalkennis mee. Ja. ja, ja. En dat is het leukste, want ik ben gewoon Tante Til met de potjes, met de verf en ja. de, de, de stukjes Ja, echt <arbeid geestelijden> de Tante Til maar Ik doe ook een roze schort aan. Ja, ja, ja. Maar duidelijk is dat ik. De ja, Phil, doe me net of je thuis bent toch? Pardon? Doe me, doe me net of je thuis bent toch? Ja, ja. ja nee, lesgeven in dit vak is het allermooiste wat ja, ja. er is. Ja. Hey, met de opening uh, ja, is het natuurlijk leuk als het uh, heel druk wordt.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 weet je, het is wel oké, okay. mm -hmm. maar meer bezoekers zou nog fijner zijn. Ja, ja. ja. En jij staat dan met, met uh, Hilly een beetje in de blakke, of in de schijnwerper, maar jullie hebben natuurlijk uh, meer medewerkers hè? Uh, Aaltje Vink. Uh, Aaltje. Uh, uh, Rob, net uh, zo, doet ook net zo lang mee. Ja. Uh, Emmy en, en, en, en Stobbelaar ook. Emmy Stobbelaar, uh... bijna doof. Ja. maar... Centraal ja, medewerker. Steeds, uh, Rob Bosink ook nog steeds? Rob. Oh, onze ja? fotograaf. Ja? ja, heerlijk. Jan Kool van het museum. Oké. Okay. Oh. Die doet alle hand- en spandiensten oh, oh. ophangen. Is ook geen sinecure. Ja. En wie vergeet ik Oh ja, de nieuwe. Omdat Trace niet meer uh, of geen zin meer had. Trace ja. Huisman. Uh, maar die is we... ook uh, 83 of zo. Ja, maar ja. nog fitter als dat ik ben. Al. Ja, dat vergeet is erg fit. Ja, ja dat je dat daar klopt. niet in? Nee, nee, dat begrijp ik. Ja, ja, ja. Uh, en ze zaten nog rond de tafel ook. Mm. Echt. <lacht> uh, en dan hebben we daarvoor... In ja, maar jij de plaats... drinkt uh, druivenstap alleen maar, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Uh, rood en wit, ja. En <lacht> ja. uh, dan hebben we voor in de plaats... hebben we daar nu Diana Witte. Huh. En dat is een hele goede vervanger. Oké. Okay. Jullie helpt ook mee tegenwoordig. Zeker. Hoe laat is de opening?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 N nog een jaar kinderkunstlijn. Structureel is dat gewoon uh -huh. de bedoeling. Maar volgend jaar hebben we 200 jaar badplaats. Ja. Laat de kinderen daar dan ja, het thema leuk. voor maken. Leuk, ja. Dus dat weten we ja. al wat het gaat worden. Maar gert -Jong is volgens jou weg. Dus, uh, we ja, houden. maar dit is de laatste kunstie dan. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Zo ja. moet je het zien. Ja. ja, zo moet je het ook zien. Dus hij gaat eruit met een bang. Ja, <lacht> absoluut. Nee, dat mij ook, ja. Ja. Ja? En dan ga jij politiek in of niet? Ik kan niet praten. Nee, nee. Nou, als je dan meevallen. nee. Wat we horen, we kunnen wel even doorgaan hoor. Ik kan niet. Praten. Nee? nee. nee. nee. nee. nee. Ja. Ik ben veel te bescheiden. Ja. ja. En misschien ook wel een beetje ja. fanatiek. Dat past niet in de politiek. Het is moeilijk bescheiden te blijven.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 Oké okay, jongens, hartelijk dank hey, voor jullie tijd. Hartelijk bedankt. He? Ja, en heel veel succes. Hartelijk succes, dank ja? voor okay. de tijd die jullie graag gedaan, ons gunnen. We gaan nog even wat muziek ja, draaien... voordat we met trommel gaan praten. Hans en Ger, mag ik met jullie permissie nog even inhaken... op die lage letterheid? Ja, natuurlijk wel. Ja? Want wij hadden gisteren dus inderdaad... de persvoorlichter van Stichting Lezen en Schrijven... Ja. aan de telefoon, omdat er een... Um,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 hele leuke aanvulling inderdaad. dank je Ja, oké. En dan gaan we even nu naar we, de toe. Ja. ja, we gaan luisteren naar Nelis Diamant. Oh, okay. oh Nelis ja. Diamant. Ja, Diamant. Where it began I can't begin to know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 out Touching me Touching you Caroline, Neil Diamond, hè? Van uh, Neil Diamond, ja, absoluut, ja, ja. ja. Goed, we gaan al weer naar ons uh, laatste onderwerp van Goedemorgen Zandvoort. Bij ons zit uh, Willem Strooman, welkom ja, Willem. Goedemorgen. Willem is van uh, Stichting Classic Concert. Stichting Classic Concert. Ja, klopt, hè? Ja. Nou, het gaat helemaal En uh, morgen weer <laughs> is er weer een... Uh, we morgenmiddag ja. om uh, drie uur hebben we een concert. Ja. En dan moet je even voorstellen... Ja, heel speciaal, hè? Dan moet je even voorstellen. Eén vleugel. Eén vleugel. Twee pianistes. ja. Zinderende kat van muziek mengt zich met het gerinkel van de glazen. Drie componisten lopen <laughs> het café binnen. Het zijn Darius Milhaud, Igor Stravinsky en Maurice <laughs> Ravel. Dit is dus een scène die echt gebeurde rond oh ja? 1900 in Parijs. Moet je, je voorstellen, grote componisten ja, die ja. in Parijs woonden en elkaar in het café tegenkwamen. Mm -hmm.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 Oh, nou, ja, ik, heb, die van Bach. ik heb het een en ander bekeken op uh, YouTube. Ja, ja, het is ja. onvoorstelbaar leuk. Ja, ja. ja het echt. is echt. Ik ja. weet niet. Kan, kan jij dit laten, um, uh, Dolly? Kan je van deze computer wat laten horen? Ja, dan mag jij hem indrukken. Ja? Ja? druk maar in. Ja? Ja? Terug maar in. Ik, ik, ik loop. Ik hoor nog niets. Hoor je ik niks hoor. Nee. Nu. En samen zijn we. Ja. Oh, de komt Ja, ja. Bed en flow. Moet je hoor. Voor de voorstelling van ons ja, zit in ieder geval heel veel klassieke muziek. Ja, en, en absurde scènes, uh, liedjes. Mozart! Ik ja, kan niet beloven dat we altijd vriendschappelijk aan de piano zitten. Het uh, gaat er soms wel eens uh, grof aan toe. Klopt ja. Wat ons bijzonder maakt is ja. dat wij klassieke muziek combineren met cabaret. Inderdaad, absurdistische scènes.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 Ja, leuk hè? Ja, ja maar leuk. Even ja. een klein voorbeeld van. Zo gaat het dat, uh, morgen dus ook. Uh, ja? ja, dat denk ik ook. Di di dit niet letterlijk, maar zo voorbeelden van wat er ja. morgen gaat dus ja. hey, gebeuren. Betrekken de bezoekers er ook bij, of niet? Het is uh, oh, interactief jawel. hè? Ja, het is begrepen? interactief. Dus de bezoekers die. Uh, Mogen mee zingen of zo? Of iets over wat kunnen ze doen? Dat houden we even lekker zo voor ons. Maar er gaan dus best leuke dingen gebeuren oh, okay. met, uh, met het oké. Met publiek, als ze op tijd zijn dan. Uh, uh -huh. en, en waar ze komen ze zijn... de dames vandaan? In ieder geval uit Den Haag. Oké. Okay. Daar hebben ze ja. een opleiding gedaan. En daar zitten ze. En uh, ze gaan eigenlijk het hele land door met overal uh, optredens doen. En zo. Dus dat, uh, Kleinkunstfestival zijn ze Kleinkunstfestival geweest. Kleinkunstfestival he, hebben ze uh, nog wel ja. prijzen gewonnen. En, dus uh, dat zijn goede dingen. Mm. En, maar ik kan ook even over onszelf vertellen. Dat is prima. Wij hebben dus nu ons... Uh, well, er hangt hier een grote 35 overal. Ja, dat is, dus, uh, is voor de, uh, niet, niet over klasiekonsen hoor. Dat nee, is meer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 En uh, de week daarna. Hoe, uh, wat is de entree? Is het al bekend? De entree is 25 euro. Ja, daar. maar dan heb je wel wat. hè? Maar ja, je hebt ja. het dan wel. Je ja, hebt wel voor, wat gehoord. Ja, zeker, zeker, zeker. En dan de, het volgende concert, het is op uh, 24 mei. Mm -hmm. Dat is een keer op zaterdag. En dan gaan we namelijk ook afscheid nemen van de Nicolas Defon. Die is dus van het Symfonieorkest Harlem. En die, hij is heel veel bij ons. Uh -huh. Optreden met zijn orkest en zo. En die komt heel graag afscheid nemen. Maar zowel het orkest als hij waren niet in staat om op zondag te komen. Oh, kom. hebben gezegd: kan je wel zaterdag? Ja, nou, dus die komen ja. zaterdag, okay. 24 mei. Leuk. Ja, dus dat is een beetje interessant om uh, ja. te vertellen. Dus in het kader van het 25-jarige bestaan, ja. inderdaad. Ja, ja. ja. En, en, maar dat staat niet uh, buiten de uh, normale uh, uh, testenconstructs, zeg maar.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 En ja, die Nicolas Devons, die kon dus niet op, uh, op zondag. Ja, en de, um, ja. Ja, ja, ja. Wij proberen altijd flexibel om te gaan nee, met ik, tijden en alles. Ik, ja. Dus als het niet gaat, dan gaan we dan even wat je veranderen. Dan moet improviseren, natuurlijk. Ja. ja, zeker. Alle andere concerten zijn dus weer gewoon op de zaterdagen. Mm -hmm. de Prinses Christina Concours komt van het jaar weer. En uh, wij gaan dus nog een keertje op uh, 16 november. Dan wordt dus de Negende symfonie van Beethoven uitgevoerd. Zo. Ook in de Agatha-Kerk. Hm. Ook in het kader van ons. Maar ja, dat duurt de nog de even. Ja, dat bestaat. Maar dat duurt nog even. Dat duurt even. nog even. De, maar ik, tegen die tijd kom je nog eens hier... Ik maar even half vooruit. Ja, ik begrijp het. Wat de uh, ja, verwachtingen ja, ja, ja, ja, ja. zijn van komend. Ja. Ja. Nou ja, je had het net al over 2026. Dus, uh, daar zijn we mee bezig. Dus daar zijn we mee bezig. Maar even terugkomend op Better Flow. Ja. Zijn er al veel kaarten verkocht?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 Weet je dat niet? Nee. Nou, kijk maar naar Hans Lieberg. En, no? Nou, nog Over? veel erger. Ja? ja? Is het nog erger? Kijk maar naar mij. Als ik thuis naar klassieke muziek luister. Uh -huh. gebeurt het regelmatig dat ik met het horen van bepaalde klanken. gewoon in schateren ja. uitbarst. Want het is alleen. Die,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 ja, ja, dat is mooi. Dat is wel leuk. Heel erg interessant. Dat is mooi. En, en uh, ja. ja dan is uh, YouTube wel een hele mooie, een mooie verzameling van... Kijk, kijk ja. je hebt filmpjes van mijn neefje die met zijn fiets van de trap af vliegt. Dat, ook leuk. Dat is ook leuk. <laughs> nou. Maar... maar maar het wordt natuurlijk ook gebruikt ja, voor een ongelooflijk ja, ja. ja, ja. serieus. Zeker. Goed Willem, we gaan er bijna een einde aan breien. Ja, ja. Want jij, ook jij gaat uh, lekker okay. van het mooie nou, weer genieten. aan de gang zeker wel. <laughs> en, nou, morgenmiddag. Nou, ja, morgenmiddag. En ik ben heel benieuwd of de koffie gratis is. 10 euro entree en de koffie krijgen jullie weer van Nou, meen. dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Wat nou, nou, ja. wil je nog meer? Nou, dat dacht ik al. <laughs> hey, joh, hartstikke bedankt Willem. En, uh, tot over een maandje weer. als dat we ja, is het allemaal goed. Hè? Uh, nou, we gaan er een eind aan breien. Ook Dolly, hartstikke bedankt voor je techniek. Yes, en de goede dank. muziek, moet ik erbij zeggen. Dankjewel. Ja. En Hans uh, bedankt. Ja, uh, dankjewel uh, je ja, wel, Ger. Uh, volgende week zijn we er niet. Dan is er weer iemand anders, hopelijk, Precies. Hè? Ben, uh, ik uh, denk Ben. Ben zit nog op het schip. Ja. Die komt donderdag terug. Ja. Dus. Uh, we, en, gaan er, uh, we gaan eruit, jongens. Ja, we gaan we gaan eruit. hebben er nog maar drie tellen. Oké, okay, nog een heel fijn weekend. <laughs> Fijne weekend en, en uh, tot volgende uh, week. Ja, tot volgende het ritme week. van ZFM. via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. Zeeven. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.